Lotte Lewin met het NOS Journaal. Steeds meer landen sluiten de grenzen voor vliegverkeer vanuit zuidelijk Afrika... in een poging de omicron variant buiten te houden. Ook de VS gaat vanaf morgen reizigers vanuit zuidelijk Afrika weren. In Nederland gelden sinds vrijdag vliegbeperkingen. Alleen EU-burgers mogen nog vanuit Zuid-Afrika naar Schiphol vliegen. Israël en Marokko gaan nog een stap verder. Die sluiten het luchtruim voor alle buitenlanders. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO adviseert juist om geen vliegverbod in te stellen... omdat nog niet bekend is hoe gevaarlijk de Omicron-variant van het coronavirus is. Er komt meer grensbewaking bij de kustgebieden van Frankrijk, Nederland en België. Dat hebben EU-landen met elkaar afgesproken na het bootongeluk bij Calais deze week... waarbij 27 migranten omkwamen. Die probeerden op een rubberbootje het kanaal over te steken naar het Verenigd Koninkrijk... Een vliegtuig van de Europese grensbewakingsdienst Frontex gaat vanaf 1 december patrouilleren langs de kunstlijn. Ook moet het moeilijker worden om aan bootjes te komen. Een sportwinkel in Calais besloot zelf al om de rubberboten en kano's uit de schappen te halen. Een ouder echtpaar is vanmiddag overleden bij een auto-ongeluk op de A325 bij Ressen. Twee kinderen die achterin zaten raakten gewond, van wie één ernstig. Een bestelbus was op de auto gebotst. De bestuurder van het busje is aangehouden voor onderzoek. In de Servische hoofdstad Belgrado zijn duizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen luchtvervuiling in het land. Die wordt volgens de betogers onder meer veroorzaakt door de kolencentrales mijnen en het gebruik van oude auto's. Servië is een van de meest vervuilde landen in Europa. De betogers vinden dat de regering de vervuilende industrie beter moet controleren. Het weer, steeds meer opklaringen in het zuidwesten winterse buien met sneeuw en hagel. Vannacht kan het licht gaan vriezen, is er kans op mist en gladheid. Morgen wat opklaringen, nog een enkele bui en 5 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu Peaceful Radio. Hele goede avond luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1466. Mijn naam is Ben of Eugen, uw gast hier voor de komende twee uur in dit muziekprogramma. Kelly Davis die maakte een nieuw album, ja anders zat hij niet in het programma. En dat heet Illusive, ja. Uh, net zoals Darlene Kondenhoven, een goede bekende van ons. Darlene, met een Nederlandse naam. Uh, haar voorouders komen uh, oorspronkelijk uit Groningen, het Hoge Noorden. En zij heeft talloze albums op haar naam staan. En dit is uh, een vervolg van een eerdere The Grand Piano Spa. Dat heet, zo heette haar vorige album en nu heeft ze Legacy eraan vastgeplakt. En War Rimpel, een nieuw album. Dan eens even kijken wat hebben we nog meer voor grappen en grollen in dit uur. Als we teruggaan in de tijd. En dan hebben we het over 2005. Uh, natuurlijk wat uh, world music. Wat wereldmuziek met Focal Bouwbap. En uh, eens even kijken. Jan Schofgaard-Petersen. Ja, dan hebben we het weer over nieuwheidsmuziek uit Scandinavië. Uit die tijd van 2006-2007. De nebulé. Sensory Perception, dat is uh, ja, van het Nine Wells Record Labels, hoorden we niet meer van. In ieder geval, besluiten we sluiten af met Grolo en Capitanata. Die maakten destijds voor het uh, label Oriane Music, Incantation. En met dat, uh, uh, dat album en dat hele lange track gaan we dan ook afsluiten. Niet dat we er zoveel van te horen krijgen, maar maakt niet uit. We gaan er in ieder geval van genieten. En dat genieten dat kan je zeker via peacefulradio.info, want daar vind je dit programma op terug. Heel veel luisterplezier. Ja. Hey, we don't need a taekwondo